Hoi oh ja allemaal, als eerste natuurlijk een gelukkig nieuw jaar. En uh, ja, ik wil jullie een boodschap meegeven voor het aankomende jaar. En dat is dat heiliging niet is door werken. Je gaat niet uh, door zelf dingen te doen, je gaat niet door zelf de wet te houden... ...of uh, wetten erbij te verzinnen en die te houden... Um, ...gaat het je lukken om geheiligd te worden. Heiliging is alleen door de Heilige Geest en heiliging is op basis van genade is op basis van geloof, vertrouwen in Jezus Christus. En een inspirerende tekst daarvoor, dat is uh, Titus 2, vers 11. Want de genade God is verschenen Heilbringend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godsvruchtig in deze wereld leven. Verwachtende...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 hij zal zich een eigen volk reinigen. Um, en dat betekent dat wij niet iets hoeven te doen. Er zit niks van ons in. En dat is een blijde boodschap. Want mijn ervaring, mijn ervaring is, is dat ik uh, zelf weinig uit de vingers krijg. Mijn ervaring is dat ik weinig kan. En mijn ervaring is dat ik elke keer zondag wanneer ik dat niet wil. En dat staat ook in uh, Romeinen 7. Staat van, van ik doe de dingen... Uh, die ik niet wil doen. En dat is omdat uh, de wet een, een, een basis vormt, een grond vormt voor zonde. En zonde werkt op basis van de wet. Dus dat betekent dat als je de wet gaat houden, en ik zeg niet dat de wet komt te vervallen, nee, ik zeg als je de wet gaat houden, dan, dan, dan heeft de zonde grond. Nou, wat heeft Jezus Christus gedaan? Die heeft de, het gebod van genade ingesteld. Romeinen 3 vers 27. Um, en het hele idee is dat, dat je dus niet op basis van werken, dus op basis van welk gebod houden dan ook, maar op basis van de genade van Jezus Christus. Dus als je gaat vertrouwen op God, en dat is ook de wil van God, he, dat je op hem vertrouwt, uh, dan, dan zal hij met zijn heilige geest, zal hij en met zijn genade zal hij, um, zal hij het in gaan bewerken dat jij langzamerhand steeds minder zonde gaat doen. Of tenminste, dat moet ik even anders uitleggen, steeds minder de wet gaat overtreden. Want de um, zonde is, is je doel missen. Zonde is, is van God gescheiden zijn. Maar als je nu niet meer gescheiden kan worden van de liefde van Christus, is het dan nog zonde? Nou, dat is een goede vraag dus. Maar dat is niet van belang, of het dan nog zonde is of niet. De vraag is... Kan jij geloven? Kan jij vertrouwen? Kan je vertrouwen dat Christus Jezus sterk genoeg is? Kan je dat doen? De vraag is dus niet... Kan jij de wet houden? De vraag is of jij iemand kan vertrouwen. En we hebben het hier niet over een mens. We hebben het hier over... Uh, onze Redder en Verlosser, Jezus Christus, onze Heer en Zaligmaker. We hebben het hier dus over iets heel essentieels. Kan jij erop vertrouwen? Want Gods genade is verschenen heilbrengend voor alle mensen, dus ook voor jou. Om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid, de pornografie, en de wereldse begeerten. Gokken, drank, weet ik veel wat. Verzakende. Dat betekent dat je het achter je laat. Maar dat doe je niet omdat je, het, omdat je het zelf achter je gaat laten. En dat is ook niet omdat je de Heilige Geest je overtuigt dat je het moet achterlaten. Nee, dat is omdat de Heilige Geest het in jou gaat bewerken dat jij het achter gaat laten. Dat is de essentie. Dat is wat hier staat. De genade gods is dus geen helbrengend voor alle mensen zodat jij dat gaat verzaken. Dat staat hier. Titus 2 vers 11. Het staat hier echt. En het is niet de enige tekst. Gaan we verder. Onbezadigd, rechtvaardig en godsvruchtig. Godsvrucht. Om uit godsvrucht te leven. Niet dat jij het gaat doen. Maar dat, dat, dat, dat, dat God het in jou gaat doen. Nou, verwachtende de zalige hoop... En de verschijning de heerlijkheid van onze grote God in heiland, Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Dat is een mooie boodschap. Dat is een mooie nieuwjaarsboodschap. Om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En weet je dat in het Nieuw Testament, Matthäus 1, vers 17, dat de eerste belofte is dat Jezus Christus is gekomen om ons te verlossen van al onze zonden? Hey. We hebben er eentje. Dus, um, En hier. Voorzichtig te reinigen, een volk vol ijverig in goede werken. Dat betekent niet dat wij iets gaan doen. Nee, dat betekent wat we doen, dat het goede werken zijn. Hé, hey, dat is mooi. Dat is nog eens een evengevende. Nou, dan zijn we er nog niet. Want dan denk je van ja, ho even. Is dat wel zo? Is dat wel bijbel, zoals Vincent hier zegt? Oh zeker hoor. Ik zou zeggen. Pak je Bijbel en ga het zelf ook eens lezen. Maar pak eerst even 1 Korinthe 15, vers 10. Daarin getuigt Paulus namelijk van die genade. Dat niet hij deed, dat niet hij de wet houdt. Nee, hij heeft het zelfs als vuilnis achter zich gelaten. Dus we hebben het over. Hier, 1 Korinthe 15, vers 10. Maar door de genade gods ben ik wat ik ben... En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Want ik heb meer gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met me is. Daarom dan, of ik of zij, zo predik wij. En zo zijt gij tot geloof gekomen. Nou, hier staan twee dingen. Het is geniaal wat hier staat. Let op: er staat: Hij heeft meer genade dan anderen. Nou, dat klopt. Maar waarom? Omdat hij, omdat hij geproefd heeft dat de Heere goed is. En omdat hij, omdat hij kennis heeft gemaakt met de zaligmakende genade van Jezus Christus. En omdat hij de vrijheid heeft gevonden in Christus Jezus. En omdat hij is vergeven van al zijn zonden. Nou, en hij zegt zelf, er is geen grotere zondaar dan ik. En ik ben de minste onder de apostelen. Maar laat ik het even zeggen, dat ik zelf vind mezelf ook een van de grootste zondaren. Want als ik mezelf nou eens te raden ga, en als ik nou eens ga kijken of het mogelijk is voor mij om überhaupt een wet te doen. Nou, denk er eens over na. Als een begeerte al genoeg is om de wet te overtreden. Terwijl je maar één titel, één regeltje hoeft te overtreden. Om de hele wet te overtreden. Ja, dan is het toch klaar? Dan is het voor mij toch niet mogelijk om de wet te houden? Dan ben ik een zondaar. Dan val ik onder de vloek. Maar geen mens is in staat om de wet te houden. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. En Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Want ik heb gearbeid dan zij allen. Meer gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die hier met mij is. En dan vervolgt hij daarom dan, ik of zij, zo prediken wij. En zo zet gij tot geloof gekomen. En dat zegt iets over evangelisatie. Het is, niet, um, het is niet ons taak om ons helemaal uit te sloven. Nee. Het is de genade gods die het door ons heen gaat bewerken. En wat moet je dan doen? Je moet beseffen groot de genade is. En dan, uh, dan, dan gaat dat door je heen werken. En hoe doe je dat? Kom ik zo op. We gaan eerst ter bevestiging even naar 1 Colossense 6. 1 Colossense, of Colossense 1 vers 6. Colossense 1 vers 6. Colossense 1 vers 6. O, wat staat hier? Colossense 1 vers 6.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 Klinkt dat niet als opwekking? Nog een keer. Overal in de wereld. Dat is bij iedereen. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij u. Ook bij jou. Ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde. Hé, hey, maar dat was toch op het moment dat je tot geloof kwam? Ja, oh even, er staat ook, en de ware betekenis ervan begreep. Je stoeit toch ook wel eens met bepaalde zonden? Nog steeds? Draag je wel vrucht? Terwijl Hebreeën hoofdstuk 12 belooft: Dat je niet tot bloedens toe tegen de zon hoeft te vechten. Hoe zit dat dan? Ja, de genade gods is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. Zodat je de goddeloosheid verzakende. Ja. En pas wanneer je de ware betekenis ervan begreep, begint het ding te werken. Begint het vrucht te dragen. En zoiets heet opwekken. Ik wil je tot iets uitdagen. Voor dit nieuwe jaar. Daarvoor gaan we naar 2 Korinther hoofdstuk 3. Ik wil je niet uitdagen voor meer gebedstijd. Ik wil je niet uitdagen om te gaan vasten. Ik wil je zeker niet gaan uitdagen tot meer Bijbel lezen. En ik wil je zeker, zeker ook niet uitdagen, sterker nog, dat raad ik de sterkste af. Om meer goede werken te doen. Om meer aan evangelisatie te doen. Nee, sterker nog, ik wil bij deze zeggen, stop daarmee. En ik weet het, het klinkt als een rare boodschap. Waar ik je wel voor wil uitdagen, is als je Bijbel leest... Als je iets doet, als je, uh, als je ergens mee bezig gaat, voordat je dat doet, dat je eerst even stil gaat zitten. Eigenlijk wil ik je vragen om er helemaal niet aan te beginnen. Ik wil je eigenlijk zeggen, leer eerst de genade van God kennen, die zaligmakend voor jou is. Die jou heiligt, die jou reinigt. En mij ook heeft gereinigd. Serieus. En dat is het evangelie. Dat is de leer van godsvrucht. Um, Titus en Timotius. Je moet je bedenken. Wat was hun taak? Hun taak was... Om mensen aan te wijzen die alleen, ja alleen, die alleen onderwezen in de genade van God. Dus geen wijszaken, geen andere dingen. Alleen puur de genade van God. That's it. En valse leraren, die ook maar iets deden als de wet onderwijzen. Kijk, de wet onderwijzen is goed. Maar als je zegt van je moet de wet doen, of je moet het proberen te doen, dat is niet waar. Want wat staat er? Er zal, geen, er zal geen regel van de wet weggaan. Dat klopt. Dat is ook zo. De wet wordt bevestigd door het genadewerk in ons. Daardoor houden we de wet. En dat, dat is het geniale. En, en ja, de wet en de profeten die zijn gepredikt, ja, tot de komst ja, van, van de Heer Jezus, tot, tot Johannes, zeg maar, die, die de leer van de bekering bracht... En daarna kwam Jezus en die heeft het werk volbracht, zeg maar. En daarna dan is het kruis gekomen en Jezus is opgegaan naar de hemel. En je moet je voorstellen, daarna is zijn geest van genade uitgestort over deze aarde. En vanaf dat moment is er genade. Kijk, Mozes, ja, die kwam met de wet. Mozes vertelde waar God naar verlangde. Maar wij zijn zonen gods. Tenminste, als je de heilige geest hebt ontvangen. Dan kan je vanavond nog verbidden om die te ontvangen natuurlijk. Maar wat ik je vooral wil zeggen is het volgende. De genade gods is vanaf de, het moment dat de heilige geest is uitgestort, verschenen voor alle mensen. Heilbrengend, zodat jij, de begeerten, welke dat ook mogen zijn, zodat jij bepaalde foute gedragingen, verslavingen, bepaalde zonden waar je me niet vanaf komt, dat je die los gaat laten. En dat is wat het zegt. Dat is het evangelie. En dan wordt de wet in jou bevestigd, omdat jij de wet doet. Maar dat doe jij niet. Nee, de genade Gods die in jou is, die dat doet. En dat is bijbels. Je moet weten, ik, ik zuig dit niet uit de duim. Dit is allemaal het woord van God. En, en hoe werkt dat nou precies? Nou ja, je begint met gewoon eens rustig te bezinnen van... Wat doe ik allemaal om God te behagen? Terwijl dit helemaal niet bijbels is. Want als je Colossens 2 erop na zou slaan, dan zou je lezen van, hé, hey, ik hoef niet aan bepaalde regels te doen. Ik hoef niet aan bepaalde wetmatigheden te doen. En sterker nog, dat, dat, dat, is, dat is nooit de bedoeling geweest. Nou, voordat we naar 2 Korinther hoofdstuk 3 gaan, gaan we, nog, gaan we nog even naar Hebreeën hoofdstuk 13... Komt op als poep, zullen we maar zeggen. Uh, ja, en dat is een tekst die, die, die regelmatig misbruikt wordt door, door bepaalde predikers. Vooral wanneer er een genezing of een wonder moet plaatsvinden, dan zeggen we allemaal van... Halleluja, Jezus Christus is hele dagen nog steeds dezelfde tot in eeuwigheid. En dat is op zich helemaal geen verkeerde tekst. Maar let wel, je moet het in de context lezen. Oké. Okay. Hij staat in Hebreeën 13, vers 8. En we pakken vers 9 erbij. Dus, Hebreeën 13, vers 8. Nou, ik haal het uit de Bijbel, hè. Let op. Jezus Christus is gisteren heden dezelfde... En tot in de eeuwigheid. Dat betekent dat hij altijd hetzelfde is. Geweest. En altijd hetzelfde zal blijven. En dat is een zekerheid. Vooral als het gaat om geloof. Want dan moet je vertrouwen. Dus, gaan we even verder. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in de eeuwigheid. Laat u niet meeslepen. Wat zie je? Laat u niet meeslepen. ...door allerlei vreemde le leringen. Want het is goed dat het hart zijn vastheid vindt in de genade. En niet in spijzen. Wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden. Ja, je weet wel. Als je, ik, ik ging vroeg veel naar conferenties... Tenminste, nou veel. Maar, ik ging naar conferenties en ik leefde als het ware van elk nieuwigheidje. Van, van, of het was binnen vaste, of het was uh, iets, iets rondom bevrijdingspastraad, of het was uh, dat, ik, dat ik had geleerd van joh, uh, hardop, proclamatie, dat soort dingen. En uh, doe ik doe, doe, doe al lang niet meer, doe ik al lang niet meer. Is ook niet nodig. Dat vraagt God echt niet. Is ook, is ook niet, niet bijbels. Het is niet de dir het directe wat er gevraagd wordt. Het meest directe is, is dit. Laat u niet meeslepen door allerlei vreemde leringen. Dat is wat er staat. Maar wat moet je dan wel doen? Nou, dit. Want het is goed dat het hart zijn vastheid vindt. In de genade. En niet in spijzen. Ja, het, het staat hierin. Oké. Okay. En die spijzen, dat zijn allemaal van die lekkere geestelijke snabbelhapjes. Zelfs binnen en vasten kan een lekker snabbelhapje zijn. Ja. Goed. Maar, nu een van de dingen waar ik eigenlijk mee wil gaan eindigen. Ik wil jullie iets meegeven, een soort tool, een, een gereedschapje, waardoor jullie, uh, zeg maar, op verkenningstocht kunnen gaan in het woord, in de Bijbel, in Gods woord. En, uh, en dat is het volgende. Dat is 2 Korinther hoofdstuk 3. Ja, nou komt hij in de beurt. Ja, 2 Korinther hoofdstuk 3. En dit wil ik jullie meegeven. Ik zoek het ook even op natuurlijk. 2 Korinther hoofdstuk 3. Uh, dit wil ik jullie meegeven. Want wat ik vroeger vaak deed, was als ik iets las in de Bijbel, bijvoorbeeld dat we iets moeten doen, of dat er, tenminste dat denk je dan dat het staat, en dat, uh, of, of, dat, of dat, uh, ja, dat het allemaal zo in elkaar zit, of dat uh, dan lezen we iets en dan denken we dat God ons oordeelt erop. En uh, het gekke is, helemaal in het Nieuwe Testament is dat helemaal niet zo. Vincent, waar heb jij het over? Nou, zo zeggen, ga eens op verkenningstocht uit. Vooral met de teksten die ik je net heb gegeven, Titus 2, vers 11, uh, 1 Korinthe 15, vers 10. Uh, nou, dat Jezus Christus dezelfde is, Hebreeën 13, uh, vers 8 en 9. Uh, en, en probeer te snappen dat jij het niet hoeft te doen, maar dat de genade het in jou doet. En dan ga je iets heel nieuws lezen. Dan, ga je, krijg je een hele, dan krijg je een hele nieuwe Bijbel. En dat is een wonder hoor, om een nieuwe Bijbel te krijgen. Dat is echt een wonder. En daar doe je toch voor, dat je, dat je, dat je vooruit gaat in het geloof. Want ik, echt serieus, voordat ik, voord, voordat ik dit wist, voordat ik dit wist. Hè? Voordat ik deze prachtige wetenschap had. Dat is gewoon de leer van Paulus. Het staat, staat al heel lang in de Bijbel. Echt, ik verzin niks nieuws. Maar voordat ik dit wist, ik zou je één ding zeggen. Ik heb geknoeid. Ik heb gezondigd. Ik heb aan alle kanten wet overtreden. En ik zal je zeggen, um, mijn geloofsleven was een puinhoop. En als ik naar andere christenen kijk, ik kan niet anders zeggen. Dan is het ook gewoon zo het geval. Waarom we geen opwekking hebben? Omdat, omdat, men, omdat de genade uit de kerk is verlenen. We... We gaan wel op de knietjes voor Jezus. We gaan wel... Um, we, we geloven wel dat we gered worden door genade. Maar we geloven blijkbaar niet dat we geheiligd worden door genade. Dus door niks te doen, word je geheiligd. En dat is, dat is een belangrijke boodschap. Dus niet door de wet te houden. Nee. En ook niet zozeer door elkaar lief te hebben of God lief te hebben. Want er staat wel, ja, dan heb je de hele wet, dat hoeft maar er staat ook geschreven dat wanneer je in de genade van God staat, de hele wet in jou wordt, Oftewel, je hebt God lief, je hebt de ander lief, daardoor heb je, heb je die tien geboden volbrengen. Daardoor volbreng je het hele stelsel aan, uh, aan, aan wetjes en regels. En dat is, dat, dat is eigenlijk de boodschap. Dat is, dat is wat Paulus zegt. Dat is de leer van Gods vrucht. En dat wil niet zeggen van nou in de ene vrucht ben ik wat beter dan de andere. Nee dat kan niet. Want het is één geest die meerdere vruchten voortbrengt. Ja en dan komen ook natuurlijk de gaven erbij. Maar ja dat is maar één hoofdstuk in de Bijbel. Dus dat zegt van daar hoeven we ons niet druk om te maken. Die komen vanzelf. En wat ik vooral wil zeggen is. God werkt nu zo krachtig in mijn leven. Afgelopen twee maanden. En het komt doordat ik gewoon eens doe wat hier staat. Ik geloof in hem. Ik vertrouw hem dat hij het volbrengt in mij. En ik zal je zeggen dat ik met heel veel heb, tegen heel veel zondes heb gevochten. Tegen heel veel dingen strijd heb gehad. Maar dat is verleden tijd. En wat ik vooral wil zeggen is dat, dat ik, ik gun gewoon. Ik gun dat jij deze boodschap gaat pakken. Ik gun dat jij het gaat doen. En, en dat is zo belangrijk voor dit nieuwe jaar. Want dit, we, we hebben gewoon, als ik het even heel realistisch moet zeggen, we hebben gewoon weinig tijd. En de schepping wacht, de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God. En, en ik hoop zo dat jullie dat zijn. Dat jullie hiermee bedoeld worden. Indien nu de bediening des doods met letters op stenen gegrift gepaard ging met zo'n heerlijkheid dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen niet konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht die toch verdwijnen moest hoe zal niet nog meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn want indien de bediening die veroordeling brengt. Heerlijkheid was, en de wet bracht veroordeling. De wet liet ons zien dat wij het niet alleen kunnen en moeten vertrouwen op God. Veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt. Overvloed in heerlijkheid, immers zelfs hetgeen verheerlijkt was, is in zoverre niet verheerlijkt als deze heerlijkheid het te boven gaat. Want als het verdwijnen, ...de met heerlijkheid gepaard ging. Veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid. En dan hebben we het hier over de genade. Nu wij zulk een verwachting hebben... ...treden wij met volle vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes... ...die een bedekking over het gelaat deed. En dit is een mooi stukje. Want hier staat... ...nu wij zulk een verwachting hebben... Treden wij met volle vrijmoedigheid op. Heel anders dan Mozes... die met een bedekking over zijn gelaat ging. En weet je... ik zie zoveel christenen... ik zie zoveel evangelisatieprojecten... ik zie zoveel... pogingen... om... Um, ik zie zoveel pogingen... Om, um, om bezig te zijn... om anderen te bereiken... en toch heel indirect allemaal... Uh, niet to the point durven komen. Uh, allerlei uh, gekke dingen erop nahouden Zoals we gaan afwassen voor studenten. Tenminste dat is wat hier in de omgeving gebeurde afgelopen, afgelopen kerst. We gaan afwassen voor studenten. Dan laten we onze christen zijn zien. Of uh, we gaan folderen. Of we gaan uh, weet ik veel wat. Maar het hele idee is. Als, als dat gebeurt. Als je dat gaat doen. Dan... dan ja, Dan laat je niet zien wie Jezus is. En dat klinkt heel raar. Want aan de ene kant. Door liefdadigheid kan je laten zien wie Jezus is. Dat klopt. Maar laat je werkelijk zien wie Jezus is. Laat je werkelijk zien. Dat jij Jezus kent. Of laat je alleen maar zien van. Hey, kijk mij eens afwassen. Kijk mij eens goed christen zijn. Zie mij eens dit doen. Zie mij eens dat doen. En. Dat is op zich wel goed en dat is op zich wel aardig dat dat gebeurt. Maar ik, ik vermoed dat God iets bedoelt met deze tekst. Nu wij zulke verwachtingen hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Weet je? Ik denk dat hier staat dat wij gewoon als christenen ons zonnetje moeten laten schijnen in deze maatschappij. En hoe? Door die heerlijkheid waarover geschreven wordt. Als wij ons gaan conformeren naar de wereld. Door folders, door marketing, door, door flitsende liedjes, door, door, door, door, door, door allerlei van dat soort zaken. Dan, dan, dan, dan ziet de wereld niet dat wij God kennen. Een mooie tekst die dat laat zien. Dat is 1 Korinthe 14 was het. Dan komt er zo'n man binnen, beschrijft Paulus dan. En dan kan die twee dingen horen, als hij die kerk binnenkomt. En ik heb het hier niet zozeer over de vruchten van de geest, want in die context wordt het wel verteld. Ik heb het hier over iets anders. Die persoon komt die kerk binnen en die kan tongentaal horen. snapt hij helemaal niks van dat is één maar hij kan ook in de moderne kerk van nu komen dat staat er niet maar dat kan hij kan in de moderne kerk van nu komen en ziet hij een paar mensen ziet hij daar zitten en diep van binnen worstelen die mensen met van alles en nog wat en dat de vraag is um, de vraag is of dat, of dat de bedoeling is want wat er daarna staat is, als men profiteert en die man die wordt zeg maar geestelijk ontmanteld. God komt openbaar. Dan valt die man op zijn knieën en prijst God. En ik zal je zeggen. Ik ben tot geloof gekomen. Niet door evangelisatieprojecten. Niet door het uitdelen van snoep op straat. Niet omdat mijn afwas werd gedaan. Al zou dat wel heel mooi zijn. Niet omdat ik hele vrome christenen heb gezien. Niet omdat ik heb gezien hoe goed ze niet op zondag... Uh, ...gaan fietsen of in de auto stappen. Ik, heb, ik ben ook niet tot geloof gekomen... ...omdat ik christenen heb gezien... ...die heel vroom elke zondag in de kerkbanken zitten. Ik heb ook niet, ben ook niet tot geloof gekomen... ...omdat ik christenen heb gezien... ...die heel vroom allerlei ontwikkelingsprojectjes deden... ...en mensen in verre landen gingen helpen... ...met, met, met, met, met allerlei dingen. En, en, en, en vervolgens... Uh, hè? En vervolgens thuis zich heel anders gingen gedragen. Hè? Dat is toch wel een feit? Daar ben ik niet door tot geloof gekomen. Sterker nog, dat heeft het alleen nog maar meer en meer onmogelijk gemaakt. Maar ja, God zou God niet zijn als ik niet tot geloof was gekomen. Want God heeft dwaars door een aantal mensen heen. Mensen die wisten van het vaderhart van God. Dat, dat wij niet meer slaven zijn, dat we niet continu elke dag hoeven te denken van... Oh, uh, dit mag dit wel, mag dit niet, mag dit wel, mag dit niet. Maar dat... want dat is geen zoonshouding. Als ik zo naar mijn vader ben, dan heb ik een hele oppervlakkige relatie voor... voor een vader-zoonsrelatie. Het draait hier namelijk... om... liefde. Het draait hier om... Um, ...om een hart-op-hart-relatie. En ik heb het niet over het horen spreken van God. Dat kan. Is niet het belangrijkste. Maar waar het om gaat... ...is dat je God gaat leren kennen. Van hart op hart. En dat, dat, dat, dat jij... Dat jij diepste, ...in je diepste zin dat jij weet... ...dat je weet dat je God kent omdat die geest van God in jou, Abba, vader zegt. Dat kan je niet horen. Maar dat is zo, omdat die lijn daar ligt. En dan is het niet meer, dan is het niet meer op basis van wat je doet. Maar waar, op basis van wie je bent. En je bent dan een zoon van God. En wie in Christus is, daar is geen veroordeling meer voor. Laat dat duidelijk zijn. Dus even weer verder met 2 Korinthe 3 ik wil dit alleen aanhalen omdat ik ben tot geloof gekomen niet door acteerwerk van christenen niet omdat ze zich probeerden te verbergen achter vroomheden maar omdat ik een paar echte mensen heb gezien echte mensen waardoor ik, waardoor ik heb gezien uh, dat God daardoor doorheen werkte en er is voor me gebeden en dat niet alleen, er is over me geprofiteerd. En wat ik zag, is dat al probeerde ik heel stiekem daar binnen te zijn. Ik was die man, zoals Paulus het beschreef, die binnenkomt in de gemeente. En vervolgens wordt hij ontmanteld. Hij wordt doorzien, zijn ziel wordt doorzien. En hoe komt dat? Dat komt omdat God daar is. En God werkt op basis van genade. Op basis van geloof. En geloof... Het is een relaxte vertrouwenshouding. Het is gewoon een heel relaxed weten. En gewoon God gaat het doen. En dat doet hij ook. Dus, we kunnen nu met volle vrijmoedigheid naar de troon van God gaan. Geheel anders dan Mozes, die een bedekking op zijn gelaat deed, omdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Maar wat is onze taak? Wat moeten we dan doen? Hoe, hoe ontvang je die genade? Hoe, hoe, wat, wat mogen we doen dan? Nou, wat we mogen is zonder gekke regeltjes in ons hoofd halen. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dan mag je naderen tot de troon van de genade, zodat je steun krijgt op de momenten dat jij nodig hebt. Het staat ook in de Hebreeënbrief. Het is een aanrader om de gehele Hebreeënbrief en de Romeinenbrief rustig te lezen. En te bedenken van hoe werkt de genade. Op basis waarvan is de genade. En wat doet de genade. En, en je gaat dan leren dat je heel makkelijk uh, mag, gaan, mag gaan naderen. ...en dat jij niet een slaaf meer bent... ...zoals de joden dat waren... ...maar dat je een zoon bent. Oké, okay, Mozes deed... ...een doek... ...voor zijn gelaat... ...zodat ze... ...niet die heerlijkheid konden zien... ...want daar waren ze bang voor... En ook omdat die heerlijkheid zou verdwijnen. Want hij kwam van die berg af, hij kwam bij God vandaan. En kwam vervolgens onder die wet te staan. En dat is net zoals iemand die tot geloof komt. Nou, dat begint al komt tot geloof. En vervolgens zakt hij in. En ik heb me altijd afgevraagd: hoe komt het dat hij dan zo begint. En dat vervolgens zo inkeldert. Terwijl hier in 2 Korinthe hoofdstuk 3 staat dat we gaan van heerlijkheid op heerlijkheid. En niet als, als, als Mozes die de berg op ging. En vervolgens verdween de heerlijkheid. En toch is het voor de meeste wedergeboren christenen heel herkenbaar. Dat zodra... God, dus door zijn heilige geest. Door het geloof in Jezus Christus. In je leven komt. Dat je daarna weer... inzakt. En de Bijbel zegt dat dit niet Bijbels is. Want het staat niet in de Bijbel. Nee. Dat staat niet in de Bijbel. Nee, we gaan van heerlijkheid op heerlijkheid. Glorie op glorie. Um, geloof tot geloof. Dat betekent dus... Je begint met geloof, dus je begint met het vertrouwen op de genade. En je eindigt met vertrouwen op de genade. Dus, dus wat er in de kerk gebeurt, is je krijgt te horen dat je allerlei dingetjes moet gaan doen. Uh, wat mij vooral genekt heeft, wat mij vooral te pakken heeft genomen, is, is zijn zaken als bevrijdingspastoraat. Klinkt heel nobel, maar dat is het niet. Want het brengt je onder, de, onder allerlei soorten wetten. Onder allerlei ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Natuurlijk, even één ding. Het is goed om Bijbel te lezen. Het is goed om in gebed te zijn. Sterker nog, daardoor nader je tot de genade troon. Maar het is niet goed om het als allerlei voorwaarden te zien om tot God te kunnen naderen. De gedachten van hun van de joden die Mozes zagen en spraken, werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking, als Mozes over zijn gezicht had, over de voorlezing van het oude verbond. En je mag daar ook het nieuwe verbond neerzetten. Zonder weggenomen te worden. Omdat zij slechts in Christus verdwijnt. En dat geldt voor de hele Bijbel. Omdat de bedekking slechts... In Christus verdwijnt. In genade. In de genade verdwijnt. En dan krijg je een hele nieuwe bijbel. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heer bekeerd heeft, tot de Heer, tot Jezus, Jezus Christus de gekruiselde, wordt de bedekking weggenomen. Wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de Geest. Dus als je tot de Heilige Geest, de Jezus Christus, wanneer de Heilige Geest in je leven komt, de genade. De Heere is nu de Geest. En wanneer de Geest de Here en wanneer de Geest des Heeren is, en, wanneer de, en, en waar de Geest des Heeren is, is vrijheid. Dus bekeer tot de Heer, bekeer tot de Heer Jezus. Sta in genade. Weet dat hij het gaat doen, de wet wordt in jou bevestigd, gegarandeerd. Um, ik spreek hier geen, um, ik spreek hier geen uh, brasserij, ik spreek hier geen um, hoerij, ik spreek hier niet dat je maar alles moet gaan doen omdat er vrijheid is. Nee, ik zeg dat als je tegen zonde te schrijven hebt, dan zeg je tegen Satan, Satan. De wet is niet voor rechtvaardigen. staat in een te aan het begin. De wet is niet voor rechtvaardigen. En Satan, ik weet. Satan, ik weet. Ik weet dat ik gerechtvaardigd ben door het bloed van Jezus Christus. Maar maak daar ook geen wet van. Dus zo kan je van alles een wet maken. Maar dat is ook zo. Want, want wat de farizees deden. Let op. Dat zegt Jezus. Het volk ging gebukt. Onder de farisees. En onder de wet. Om het volgende. Omdat er één. Het volk moest zich aan de wet houden. En twee. Ze moesten zich aan traditie houden. En daarnaast. Traditie is alles. Wat niet hierin staat. Dus alles wat. Door middel van aannamingen door middel van uh, weet ik veel wat uh, en het, dat gaat soms heel dat gaat soms heel dicht langs uh, dicht langs dit heel dicht zelfs zo dicht dat, dat je bent al jaren het gewend je vindt het heel normaal dat bepaalde dingen zo gebeuren echt waar ik schrok er zelf van ik ben de afgelopen twee maanden van van alles en nog van allerlei soorten bolwerken ben ik losgekomen, de waarheid maakt echt vrij en het is echt opvallend, van hoe, uh, hoe dicht uh, traditie langs de waarheid gaat. En heel vaak heeft traditie nog een hogere plaats gekregen dan het woord zelf. Heel vaak. Heel vaak. Moet je maar eens opletten. Dus, wanneer iemand zich tot de Heer bekeerd heeft, wordt de bedekking van het woord van de Bijbel weggenomen... De Heer nu is de geest, en waar de geest des Heere is, is vrijheid. En wij allen, die met aangezicht, die met een aangezicht, en wij allen die met een aangezicht, let op hè, waarop geen bedekking meer is, die heerlijkheid des Heere weer spiegelen. Wat? Dan? Nog een keer. En wij allen... Nou, ik niet hoor. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des heren weer spiegelen. Oké. Okay. Veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nou. Echt waar joh? Ja. Immers door de heren die geest is. En dat is mooi. En dat is de nieuwjaarsboodschap. Dus als je Bijbel gaat lezen, ga niet lezen op een veroordelende manier. God is goed. Er is geen veroordeling van hen die in Christus Jezus zijn. En de enige, en de enige ja, rechtvaardigheid, gerechtigheid waar de Heilige Geest over overtuigt, het enige wat de Heilige Geest ons overtuigt is dat wij zijn heilig gemaakt door het bloed. Door het bloed van Jezus Christus. En dat, dat is zo'n rijke boodschap. Dat is, dat is zo'n... Uh, dat, dat gaat zo ver. Dat gaat zo ver.